Jan Maat aan de rechterkant bij de zijlijn Lens, daar gaat nu de bal naartoe. Daar duiken er dan meteen twee van Estland op. Lens buitenom, wil een voorzet geven, achter zijn standbeen langs, wil een trucje. Verslikt zich dan in tegenstander en bal. Estland neemt over. Komt met een diepe bal naar voren waar Oper door de vrij van de bal wordt gezet. Die krijgt bovendien nog hulp van Jan Maat en heeft Oranje de bal snel weer terug. En kan er misschien wat gevaarlijk is ontstaan als dus van Persie de bal tussen twee man door meeneemt. Maar daar is eigenlijk net de ruimte niet voor en de tijd niet. Estland verdedigt uit met een blinde bal. Die blind, nou ja, flauw. Aan de linkerkant van het veld via een ingooi weer in het spel breekt. Na 26 minuten en nog altijd 0-0. En ik krijg al berichtjes, jullie hebben bijna geen achtergrondgeluid. Nee, maar er is, werkt er is er helemaal is geen achtergrondgeluid. Nee, nee, nee. nee. En, en daar waar je eh, normaal gesproken in een wedstrijd als deze een, uh, ziet dat je in een tegenstander aan het slopen bent. Heb ik eerder het idee dat Nederland zichzelf uh, een beetje aan het slopen is. Omdat er heel veel gelopen wordt, nu ook buiten onderblind. Met een voorzet die misschien nu wel wat oplevert van Persie. En Snijder die de bal naspeelt. De uh, eerste goede kans. De eerste echte mogelijkheid in 26 minuten. Maar uh, Nederland speelt zichzelf een beetje kapot. Omdat het veel kracht kost. Veel concentratie kost. Maar veel te weinig oplevert. En uh, nou ja, zoals uh, nu deze eerste mogelijkheid er is. Uh, geeft het uh, de burger wel moed. Maar je moet er niet aan denken dat je punten laat liggen tegen Estland. Zolang, uh, zover is het nog lang niet. Laat het heel duidelijk zijn. Maar ik zit ook even te kijken. Je hebt als pinchhitter. En ook dat zal uiteindelijk... Denk ik denk niet nodig zijn. Alleen Sime de Jong. Ja, maar dat is wel zoals Van Gaal het zichzelf voorgenomen had. Hij zegt, ik heb op dat lijstje ook Luc de Jong staan en Bas Dost. Maar om uiteenlopende redenen, want niet veel gespeeld of niet in vorm, heb ik die niet genomen. Ja. Sime de Jong merkwaardig natuurlijk, toen hij bij Ajax in de spits stond, werd hij niet geselecteerd bij Oranje als middenvelder. En nu hij eigenlijk een middenvelder is, wordt hij wel bij Oranje geselecteerd. Maar als spits. Want dat heeft Van er wel duidelijk bij gezegd. Ja, dus hij vindt we... hem een 9,5, hè, Riepie. Dus ja, tussen 9 is... en 10 in. Ja, daar hebben we meer mensen aan ten onderzien gaan. die door de trainers als 9,5 werden gezien. Ik was er vroeger buitengewoon content mee. Ik heb het nooit gehad. <laughs> Balbezit van Brunnen Martens in die paas naar voren. Robben moet de lucht in. Dat is niet zijn sterkste punt. Tegenstander is ook niet de grootste overigens. De rechtervleugel verdedigen. Dat is 1 naar Jeger. Ze duiken er allebei onderdoor. En dan komt de bal in de handen van uh, Parijcourt terecht. Van Persie wil nog wel eens bij die. Doelman in de buurt komen om te kijken of dat allemaal nog gaat. Of dat hij de bal daar heel lang wil laten liggen. Dan rolt hij uit naar Klavan. Die wordt onder druk gezet nu door Lens. Kan de bal aan de zijkant kwijt. Dan moet Jan zijn tegenstander opjagen. Dat doet hij goed genoeg. De bal blijft wel in Ests bezit. Maar dat duurt niet lang meer. Als de verre trap naar voren dan voor de voeten komt van De vrije, En later voor de voeten van Strootman. Die denk ik Hens maakt. Maar dat wordt niet gezien. Hij loopt de bal nog over de zijlijn ook. En dan mag Estland gaan ingooien. Troot van de middenlijn via Teniste de linkervleugelverdediger. Ja, hij is pas laat op voetballen gegaan, want, uh, omdat hij als jongetje veel tenieste. Is het balbezit nu bij uh, Jan Maat. Jan Maat nu, uh, balbezit uh, Strootman. Strootman uh, snijder wordt niet uh, goed bereikt. Uh, nu wel, uh, heeft wat ruimte. Geeft die bal naar de rechterkant. Is geen goede bal, want er zit die tenieste weer tussen. En dan is het Jan Maat, die uh, de doldriest ingaat en uiteindelijk uh, een uh, trapje krijgt. Een trapje die hem een vrije trap mee oplevert. Dimitri Kruklov wordt even uh, uh, ...toegesproken door de scheidsrechter door Meschikov. De scheidsrechter zegt dan terwijl Jan Maat weer op de benen staat... ...dat het allemaal wel meevalt. En zegt uh, hij moet het niet meer doen, deze nummer 5. Deze kroeglof. Maar een vrije trap is in ieder geval het gevolg. En Robben gaat hem nemen. Vrije schoppen, dat kan altijd voor gevaar zorgen. Martens Indi is mee, die er al twee maakte in de vier kwalificatiewedstrijden natuurlijk. Robben met de bal op het hoofd van dichtbij de vrij. Maar die kopt de bal in de handen van de keeper. Ik vraag me af of die bal erin zou zijn gegaan overigens. Maar de Feyenoord was daar wel dichtbij. Want komt met een snoekduik op een meter of vier, vijf voor het doel nog. Met het hoofd bij de bal die dus komt van de voeten van Robben. In de herhaling ga ik twijfelen of de Vrij überhaupt de bal raakt. Of dat hij er eigenlijk een beetje langsheen schiet. Hoe dan ook komt de bal een meter of twee later in de handen van de keeper. Die wel goed oplet, Parejko. Door de bal die inderdaad zie ik nu door de Vrij wordt gemist op een haar na. Uh, dat die keeper die bal wel uh, goed pakt. Want dan ben je dus in ieder geval alert. Ja, dat mag je zijn. Dat mag je aannemen. Want dit zijn voor uh, een landes Estland natuurlijk toch de grote wedstrijden in de pool. Dat wil je dan ook wel meemaken uit in Amsterdam tegen Nederland. En dan nog wel na een half uur keurig op 0-0 staan ook. Ja, want uh, dat staat nog steeds op het scorebord. voor het geval u later heeft ingeschakeld. De wedstrijd is om half negen begonnen. We zitten bijna bij. Uh... Het negen uh, uur uh, signaal, zeg maar. Uh, en het is zo stil hier. Omdat we echt zitten te kijken naar ja, niks. zit nu Jammat. Jammat naar De Vrij. De Vrij uh, dan naar ja, ongetwijfeld Bruno martens Indies. Of gaat hij naar voren? Nee, gaat terugdraaien. Ja, nu naar Bruno martens die Als het dan toch moet gebeuren, doe het dan eerder. De Vrij nu. Kijkt, uh, maar er loopt ook bijna niemand vrij. Ja, nu geeft een hoge bal naar Snijder. Dat is vraag om balverlies. Waar het niet dat de Guzman de kopbal van de Est... Uh, uiteindelijk weer onder controle krijgt. En wel goed speelt naar Robben. Robben met uh, twee man uh, bij zich. Waardoor een ander vrij moet zijn. Dat is jammaat. Jammaat richting de 16 Slechte bal. Wat speelt Nederland slecht zo langzamerhand? Het is echt eigenlijk niet om aan te zien. Ze begrijpen elkaar heel vaak niet. En dat is, uh... Ja, maar ze zoeken naar iets wat er niet is. Ze, nou, willen, kijk, elkaar, je... ze willen elkaar steeds mooi bereiken. Janmaat heeft een prachtig paasje. Maar als Van Persie net op dat moment daar wegloopt naar de buitenkant. en de bal ergens anders verwacht. dan is dat ook een beetje het gevolg van het feit dat je elkaar nog niet zo goed kent. Nee. Dat helpt niet echt, denk ik. Het een beetje vrijblijvende bal, hoor. Van ja, de, daar, ben ja. Jeets, daar ben ik wel met wat eens. Janmaat heeft nu de bal aan de rechterkant van het veld. terug naar de vrij. Halverwege zijn eigen helft. Nu staat Estland waar met drie, vier mensen op de oranje helft. Maar Martens Indy paas naar iemand die echt totaal in de dekking staat. Strootman die kan hem ook alleen maar terugkaatsen op Martens Indy. en daar is hij al blij zat mee. Kijkt ook een beetje bozig nu. Dat zou ik niet durven, boos te kijken naar Bruno Martens Indi niet, maar oké. Okay. Balbezit voor het Nelzeltel via de Goesman in de middencirkel. En dan weer de linkerkant gezocht via Blind. 31 minuten onderweg, nog altijd 0-0. Nog altijd 0-0 met het balbezit voor Nederland. Dat zal ongetwijfeld het meest positieve zijn tot nu toe in de wedstrijd. Het voordeel van balbezit. Maar je wint er geen wedstrijd mee. Kijken of er nu een versnelling komt. Bij, uh, bij Strootman, Strootman naar Lens. Lens, dat is altijd iemand die onbevangen speelt. Geeft de bal goed. En dan uh, staat uh, ja, Van Persie buiten spel. Op die uh, bal uh, die in ieder geval goed is. Omdat Lens de eerste is die eigenlijk een man rond de rand van het 16 meter gebied. Rond de midden als ze ook uitspeelt. Krijgt dan de ruimte. Speelt naar Sneijder. Sneijder in één keer door naar Van Persie. Die staat dan net op de rand van buiten spel. Maar het is Lens dus die uh, uiteindelijk uh, de, de blikopener in, uh, in de handen heeft. En het levert dan net geen doelpunt op, terecht, terecht, terecht dat hij wordt afgekeurd. Maar het is een actie waarvan je zegt, ja, zo moet het zijn. Uh, geen gepiel, maar gewoon eens iemand uitspelen. En, en durven, en willen. Van Persie staat wel heel ver buiten spel. Waarbij ik me ook afvraag, hoe is dat nou mogelijk? Want je weet dat zo'n verdediging gaat stappen lijken. Ja, maar dan kom je niet meer weg. Hm? Nee, maar de verdediging doet dat stapje wel. Als jij ja, dat ook doet, ben ja, je klaar. Maar het is actie en reactie, hè? je komt niet meer weg. Paul Bezit voor de Esten, die van afstand via FassiDF zouden kunnen gaan schieten. Maar dat doet hij niet, Bal naar de linkerkant van het veld. Daar krijgt Kroeglof hem, die dan zelf doorloopt als hij de bal meegeeft aan Vassiljev. Die een voorzet geeft. Vermeer moet de lucht in. Vermeer gaat de lucht in. Botst bijna met blind. Dan dus springt de bal er ongelukkig uit. Bijna nog voor de voeten van Andres Oper. En Bruno Martens in die hem dan maar weg. En dat doet hij dan ook nog via zijn tegenstander. Of is er een overtreding gemaakt? Nee, dat is niet het geval. De bal uh, rolt weer. En Robben heeft hem gekregen na 33 minuten. Voor het eerst eigenlijk dat het daar even dreigend leek. Schitterende bal ja, Schitterende opening van Robben. Weer een misverstand. Lens speelt de bal achter van Persie. Van Persie zegt doet op een andere manier. Maar dat is inderdaad nog aan elkaar moeten wennen. Uitverdediger van de Esten is niet goed. Guzman. de Goesman loert ook steeds op een bal die uiteindelijk een keer goed moet vallen. Overname dan naar het slechte uitverdediger van de Esten Weer bij Lens. Lens naar Strootman. Op de middenas van het veld de Goesman. De Goesman in één keer door naar Sneijder. En Uitstekend ook weer snel door naar blind. Daar krijg je dus nu een 1 tegen 1 situatie. Maar de aannames van Robben zijn wat veel tallig. Maar nu komt hij er toch uitstekend door. En speelt de bal net voor de tweede paal langs. goede actie van Robben. Het nadeel van Robben is zo nu en dan dat hij... Hij kan fantastisch voetballen. Maar als hij heel erg op tempo komt... heeft hij soms de neiging om het hoofd wat naar beneden te doen. En het overzicht wat te verliezen. Nu houdt hij uiteindelijk door zijn geweldige techniek die bal onder controle. En schiet de bal net voor het doel langs. Solistisch ja Vind je niet? Zij ik solistisch? Nee, nee, nee. Was het Amsterdam? Nee, nee, nee, helemaal niet. Nee, maar het grappige is dat is natuurlijk precies het probleem... wat Rob eigenlijk al zijn hele carrière achtervolgt. Ja. Maar ja, dit was wel een aardige actie. Uh, waarbij het balbezit uh, voor Oranje weer even voorbij is... als de keeper van Estland de bal een hijs naar voren geeft. En er maar... zich al een wissel aandient bij Oranje. Namelijk de heer Rafael van der Vaart. Die het uh, jasje heeft uitgedaan. En al na 34 minuten in het elftal gaat komen... is Van der Vaart... De vervanger van iemand over wie Van Gaal gewoon heel ontevreden is. Of sluimert er ergens een blessuretje waar wij geen weet van hebben. Ik denk eerlijk gezegd dat eerste, En dat Van Gaal zegt, uh, ik ben het uh, zat op deze manier. Ja. Want ik heb niemand gezien waar ik ook maar het lichtste gevoel van heb dat daar een blessuretje is. Nee, ik zag alleen het uh, Wesley Sneijden met uh, de hand uh, aan, de, aan de onderbuik uh, voelen. Dus oh. uh, geen idee uh, wat het inhoudt. Maar uh, dat zou iets kunnen zijn. Die, die hobbelt ook een beetje. Het balbezit in ieder geval nu... Uh, voor de Esten laten we hopen dat het niet zo is dat er direct nog een onverwachte treffer komt van Estland. Voorlopig maken ze ook niet echt de indruk dat ze daar op uit zijn. Het is meer van het tegenhouden, alhoewel het er nu is op de Nederlandse helft. Vasiljev speelt de bal door, komt hij via de rechterkant van het veld met Poeri. En de, de voorzet komt dan waar Vermeer uiteindelijk handelend bij optreedt. En dan moet hij oppassen dat er niemand achter hem loopt. Dat ziet hij op dit moment nog niet. Knalt dan de bal over de zijlijn omdat Van der Vaart erin gaat komen. En gaat Snijder er inderdaad uit. Ja. Ja. Maar dan is het toch een blessuretje. Je hebt last. De vraag is een beetje wat. Ik zit nu te kijken naar een herhaling die ons wordt voorgeschoteld. Dat is het moment waarbij Snijder het paasje geeft op Van Persie die buitenspel staat. Wel scoort maar die goal die dus niet doorging. En ik heb de indruk dat dat het moment is geweest dat Sneijder toch wat last gekregen heeft. En onder het mom dan maar geen risico. Nee. Zich door Van der Vaart laat vervangen. Dat gebeurt dus al heel snel, na 35 minuten. Een blessure voor de aanvoerder van het Nederlands elftal Van der Vaart binnen de lijnen. Nou, we hopen dat het een spiertje is aan de voorkant van zijn been. Want dat is minder erg dan dat het echt in je jullie zit. Want dan heb je er veel langer last van. Van der Vaart komt er dus nu in. Zet meteen Robben op zijn plek neer. Heeft dus wat opdrachten meegekregen. Zo zitten we in de 36e minuut van de wedstrijd nog steeds met die teleurstellende 0-0 stand Nederland-Esseland. Duurtje in de rug van Van Persie wordt niet bestraft omdat Nederland balbezit houdt. Van de Vaart met een uitstekende bal naar de goed inschuivende Strootman. Strootman tussen twee mannen in een uitstekende bal richting Robben. Is dit dan het moment waarop we wachten? Bal komt te laag voor van Robben. Maar gezien Esland ook niet goed wegkropt gaat hij in ieder geval over de zijlijn snel uh, inwerpen. Robben probeert het met twee ballen te doen. Maar dan uh, moet je Hans Klok heten en Sita bij je hebben. Balbezit nu in ieder geval van, van de Vaart. Van de Vaart richting Lens kan er niet bij komen. Uiteindelijk dan Van de Vaart die probeert te storen. Het stoort genoeg waardoor het balbezit is voor Nederland. De Guzman wordt opgejaagd. Eh, krijgt dan een tikje in de rug uiteindelijk met de vrije trap. Na de overtreding van Henrik Oyama. En het balbezit is voor Nederland. Ter hoogte van de middelzichter precies op die rand. De Guzman neemt hem snel richting Strootman. Strootman aan de linkerkant kan het weer naar Robben. Maar die staat dichter bij de middenlijn dan bij de achterlijn. Paas de bal terug naar Blind. Nog een minuut of acht in de eerste helft te gaan. 0-0 stand. Strootman op 20, 30 meter van de doel. Wil de bal binnen doorsteken. Maar dat lukt niet naar Van de Vaart. Daar is het gewoon te druk. En het overnemen van Estland blijft dan ook eigenlijk zonder kwalijke gevolgen. Omdat Jan Maat goed blijft kijken naar de bal. Zijn tegenstander nog een klein duwtje meegeeft. De bal blijft merkwaardig genoeg binnen. Maar wordt dan door de Vrij afgeleverd bij Vermeer. En blijft ruim buiten het bereik van Kroeglof. Die er nog wel achteraan liep. Dat is dan zeg maar de middenvelder aan de linkerkant bij Estland. Waarbij Stroopman de ballen weer heeft en hem meegeeft aan de Goesman. En dan begint het hele feest. Hoewel ik me langzaam maar zeker afvraag of je nog een feest mag noemen. Weer van vooraf aan, want de volgende aanval van Oranje komt. De Goesman nu met een diepe bal. Van de vaart is doorgelopen, wil met het hoofd erbij. Klavan komt weg, geen enkel probleem. En die bal komt voor de voeten van Martin Vunk. Die zal wel een broer hebben die Jazz heet. Ja, dat soort grappen kunnen we op dit moment maken. Want uh, de grap komt op dit moment niet van het veld. Want uh, het rondspelen, ik zei het al, uh, in een veel eerder stadium is gecultiveerd... En uh, iedereen heeft dan het idee van uh, wat zijn we goed. Maar het duurt allemaal veel en veel en veel en veel te lang. Je ziet uh, gewoon uh, telegraferen van uh, ik ga naar jou spelen. Ja, dat is goed. Weet je het zeker? Nou, doe het maar. Het duurt allemaal veel en veel te lang. Uh, je mag best wat meer risico nemen. Dan verspeel je de bal maar een keer op de helft van de tegenstander. Als je snel weer druk zet, heb je hem zo weer terug. Maar zo... Uh, nu met een wat kortere combinatie kom je er misschien doorheen. Met Lens, Lens, bal 16, een slechte bal, wegwerken, Estland niet goed. Want dat weten we, Nederland kan meteen overnemen via Jama. Guzman, Strootman. Strootman, uh, Van Persie, Van Persie met uh, Van de Vaart. Uh, van de Vaart gaat er niet goed uh, hard genoeg in. Staat dan uh, te protesteren voor uh, vermeend terugspelen. Maar daar is geen sprake van, althans geen strafbaar. Uh, sprake van. Parijko knalt de bal hard naar de Oper uh, dan tussen De Vrij en uh, Martins Indy. Oper gaat er een corner uit proberen te halen. Haalt hij die eruit? Nou, nog niet. Want hij houdt de bal nog steeds in bezit. Probeert het nog steeds. Is hartstikke moe inmiddels. Nadat hij heeft moeten aanzetten. En dan kunnen we misschien de Esten nog richting het 16-meter gebied komen. Nee, daar zit Blind bij. En nu eens kijken of er wat tempo gemaakt kan worden. En enig risico. Want zonder risico ja, gaat het gewoon niet eens tegen de Esten lukken. Bal nu naar de rechterkant van Persie. Van Persie. Lens geeft hem de bal. En duikt nu zelf in het centrum op. Dan moet Van Persie de bal terugbrengen. Die met een prachtig zijn tegenstander wel wegstuurt. Maar er eigenlijk zelf van schrikt dat hij zo ver weg is dat hij er nog een keer langs moet. Want de de kant op draait, Dan ben je eigenlijk weer terug bij af. En heeft Estland, dat hadden ze eigenlijk al wel, het hele elftal weer achter de bal. Behalve dan Andres Oper, die dan maar afwacht daar in zijn eentje voorin. Geschaduwd nog door de twee centrale verdedigers van het Nederlands elftal. De rest staat dus weer te wachten. In slagorde klaar. Waar het eigenlijk in het veld is ingesleten al wie waar staat. Terwijl Oranje nu door het drukke centrum probeert op te bouwen. En uiteindelijk Van Persie kiest voor een bal naar de buitenkant. Jan Maat zou een voorzet kunnen geven. En dan moet het eigenlijk met links. Draait naar binnen, draait nog verder naar binnen. Geeft de bal weer mee aan de Guzman de Gossman naar Martens in die, die dan komt inschrijven en dan aan de linkerkant blind en blind die dan uh, twijfelt of die Robbe in één keer aanspeelt weer terug draait de andere kant op en dan de bal weer terug aflevert bij de centrale verdedigers ja zo gebeurt er niks is er nog goed nieuws nou ja een beetje uh, het Nederlands elftal is nu meer dan duizend minuten de cijfergekken onder u in een de bal WK kwalificatie uh... ja, aan de bal zonder een kans te krijgen. Nee, duizend minuten in een WK-kwalificatiewedstrijd in uh, eigen huis. Zonder tegengoal. De laatste keer dat Oranje in een WK-kwalificatiewedstrijd thuis... een tegengoal kreeg was in 2004. Dat is wel gek om je te realiseren. Finland toen. Nederland, Finland 3-1 werd dat. Ja, en aan het geluid te horen hier uh, in Amsterdam Arena heeft Vergaal zijn zin niet gekregen. Want het lijkt erop alsof er een besloten training plaatsvindt. Omdat je, je hoort ook helemaal niets. Mensen zitten gewoon gelaten te kijken. ...naar uh, het, uh, het gecultiveerde rondspelen van Oranje. Nu laat nou, kijken, kijken of Van Persie dan wat kan doen. Uh, met de man in de rug. Probeert er uh, langs te komen. Doet het goed. Van Persie wordt vastgehouden. scheidsrechter bestraft dat niet. Maar Van Persie uh, vermant zich en weet dan uh, via de Koesman de bal bij Robben te krijgen. Robben. Robben. Blind gaat buitenom. Uh, goede bal. Uh, Strootman neemt de bal helemaal verkeerd aan. En dat was een mogelijkheid op uh, een meter of 13 van het doel. Maar uh, Strootman neemt hem met zijn verkeerde benen aan. En zo tikken de minuten weg. Dan krijg je toch zo langzamerhand een scenario waarin je rekening mee moet houden dat het nog lastig wordt om van Estland te winnen. Je kan het je bijna niet voorstellen. Het is nog heel lang. Maar Nederland speelt niet zo dat de Esten straks in de kleedkamer uh, tegen de muren aanhangen van vermoeidheid hoor. Nee, zoals gezegd, Estland uh, nummer 89 op de FIFA ranking. 88ste staat Nieuw-Zeeland en 90ste staat Jordanië. En uh, het Bij is ons 0 -0. in Jordanië is dat hè? Ja, dat is Vrolijk. een heel leuk liedje geweest. Ja. <laughs> 41 minuten gespeeld, 0-0 stand. We proberen de gedachten er nog tenminste vier minuten bij te houden. Dan kunnen we de tweede helft altijd nog zien. Zeker. Bal voor Estland. Dat probeert aan te vallen. Van de vaart verdedigt mee. Die gaat de lucht in. Winter komt nu wel. Dan springt de bal eruit voor de voeten van Strootman. Die kijkt of er beweging is voorin. Nou, die is er wel maar vooral van verdedigers buitenspel. van Estland. Nu uh, Robben gelanceerd, maar buiten spel. Paas komt van, van Persie. Deze gaat er ook keurig in. Die gaat er nog geel voor krijgen. Ook als je niet uitkijkt. Want die ook... gaat al heel lang door. Is er ook buitengewoon stom? Ja, geel voor Robben. Dat is inderdaad niet heel handig. Wat is dat nou? Want doorgaan als er al gefloten is. Daar zijn er bij Oranje vier die op scherp staan overigens. Daar is Robben er niet één van. Maar Jan Maat, Lens, Strootman en Klaasie zijn bij een gele kaart geschorst voor de volgende wedstrijd tegen Roemenië dinsdag. Dit is dom van Robben, want die heeft dat fluitje echt gehoord. Want als niemand in het stadion zijn mond open doet, dan is dat niet zo moeilijk. Nee, terwijl je weet dat deze scheidsrechter vrij veel toelaat. Maar als het nou één ding is waarop die man wordt afgerekend, is het op dat soort momenten geen gele kaart geven. Dom. Als je dan uh, op een gegeven moment geïrriteerd bent door het feit uh, dat, uh, dat Nederland niet scoort, uh, probeer dat dan op een andere manier te doen. Uh, in ieder geval hebben de Esten het balbezit halverwege de helft van Nederland aan de rechterkant van het veld. Spelen we officieel nog drie minuten in deze eerste helft. Buitengewoon teleurstellend, 0-0. Eigenlijk kans nee in uh, een, een buitenspel goal. Van, van Persi na een goede aanval. En een bal voor het doel langs door Robben geschoten. En nog een schotje van Van Persi. Maar voor de rest, het is niet dwingend. Oper misschien door rand 16. En die schiet toch gewoon een keer van de 16. Die wordt het weliswaar moeilijk gemaakt door Jammaat. Maar in ieder geval is die bal iets over, ja, iets behoorlijk over het doel. We moeten het spannender maken dat het is. Maar het is wel een bal die op het doel gericht is. En is er in ieder geval een schot gegeven. En de uh, bal bezit nu voor Bruno Martins Indy. Bruno Martins Indy uh, die... Uh, Koesman de bal geeft. Dat is juist op het bord verschenen als mensen verkouden zijn of ze niet te hard hun neus willen snuiten. Want dan worden de spelers afgeleid. Is het balbezit nu voor Jan Maat. Jan Maat uh, richting Van Persie. Van Persie nu met een bal die ook moeilijk is voor Lens. Lens kan die bal dan wel binnenhouden, maar dan komt hij toch weer tegen, tegen twee verdedigers. Bal sneller rondspelen dan krijg je een uh, overtalsituatie. Van Van Persie is die bal niet goed. Pareiko pakt hem de doelman. Ja, Je zal sneller moeten paasen, want op deze manier verras je werkelijk helemaal niemand. Nee, spannend is bepaald niet. Een uh, berichtje dat mij zo even bereikt via het schitterende medium Twitter is iemand die zich openlijk afvraagt. Het is zo ongelooflijk niet spannend dat het spannendste moment van de wedstrijd waarschijnlijk is of Lent straks Martijssen nog gaat opwachten in de spelers -tunnel. Nou, Nou, beetje flauw achterhaald, maar oké. Okay. Uh, spannend is echt niet. Het is nog 90 seconden in de eerste helft en het is 0-0. Er is eigenlijk niet echt een kans geweest. Oranje heeft twee goals gemaakt die allebei terecht vanwege buitenspel werden geannuleerd. Omdat Robben wel heel lang doorging nadat er al gefloten was, kreeg hij daarvoor zelfs nog geel. Er is, uh, nou ja, een schot van Snijder geweest nadat een uh, bal die vanaf de zijkant bij de tweede paal kwam door Van Persie werd teruggekopt. Voor de voeten van Snijder die vanaf een meter op 5, 6 uit het draai in één keer moest schieten naast. Dat is een moment uit minuut 27. Dat is eigenlijk de beste kans die Oranje heeft gekregen. De laatste officiële minuut van de eerste helft is ingegaan. Lens krijgt de bal, die kan hij koppend omdat de bal lang onderweg is vanaf de andere kant komt, net binnenhouden. De Goesman heeft al gezien dat Lens doorgelopen is, die geeft ook de paas, maar deze bal is te hard en door Lens niet te belopen. Publiek is het wel een beetje zat heb ik de indruk, want we horen ze eigenlijk de hele uh, wedstrijd niet begrijpelijk. Nu horen we ze wel, maar met gefluit. Maar dat schijnt de contest te zijn, wie kan Bernie Stenberg nadoen? Want uh, er is uh, tot nu toe eigenlijk nog niet geklapt, alleen gefloten en uh, dat is volstrekt logisch. Want daar waar in het begin Nederland heel geconcentreerd leek tegenstander kapot te spelen, goede passing, strakke pasing. zakt het steeds verder weg. Iets wat ik uh, helaas uh, voorspeld heb, omdat je uiteindelijk uh, jezelf in slaap zust en uh, verder zoals nu steeds onzorgvuldiger wordt in de Pasing van Strootman in dit geval. Strootman jaagt dan wel door, maar die bal wordt dan toch zo gepaasd dat uh, Poedi in uh, duel gaat met Blind halverwege de helft van Nederland. Poedie gaat de rand van het 16 meter gebied opzoeken, speelt de bal dan door waardoor er uh, gewoon nog een schot komt. Een schot en in de rebound nog een schot. En dat uh, zijn zowaar uh, een paar pogingen die ondernomen worden. Eens kijken welk nummer was het. was het Vasiljev, die in ieder geval hard in achtervolging gaat. En uh, dan krijgt Nederland misschien de mogelijkheid om iets te doen. Maar dan is het Parejko die de bal pakt. Ik denk inderdaad dat het Vasiljev was die uh, twee keer uh, kon schieten... en de eerste keer handelend van Vermeer was absoluut noodzakelijk. Parejko, de doelman, uh, knalt de bal nog een keer heel hard en ver naar voren. Duwtje van de Vrij is niet correct. Hij houdt de opa vast en dan zegt de scheidsrechter dat het de andere kant op is. Onbegrijpelijk, maar toch. En het balbezit is er voor het Nederlands elftal Strootman in balbezit. En de mensen gaan ongetwijfeld straks harder fluiten dan in ieder geval iedereen van het Nederlands elftal hoopt. Maar het is volledig terecht. Ja, want er was uh, geen klap aan. Ouderwetse saaie rotwedstrijd. En nou is het zo dat de eerste helft vaak niet de tweede is. Dat is wel bijna altijd het geval trouwens. Maar... Twee slechte helften komen toch niet zo heel vaak voor. Dat hoop ik wel. Maar ik vraag me dat zelfs af. De bal is buiten nog geweest. En dan zelf dan mag terwijl Jan Ma door wil een ingooi nemen op zijn eigen helft. De scheidsrechter neemt het er nog even van. En als de bal er voor de voeten komt van de vrijste eerste helft voorbij. Boel roept er één naast ons. Maar dat is een collega die grappig denkt te zijn. En de rest van het uh, stadion fluit. En dat hadden wij al voorspeld. Dat is uh, Nira. Dat is verschrikkelijk. Niet te maken. 1. Het uitgestelde er van half negen en negen uur aan. Het ziet er niet naar uit dat er vanavond al duidelijkheid komt over Cyprus. Bronnen op het eiland zeggen dat het parlement vanavond over een deel van het reddingsplan stemt. Morgen wordt dan over het andere deel gestemd. Cyprus denkt bijna zes miljard euro op te halen met een nieuw reddingsplan. Alleen als dat lukt wil Europa Cyprus helpen met tien miljard aan noodsteun. Het parlement heeft een stemming over het plan steeds uitgesteld... en nu lijkt het er dus op dat er twee stemmingen komen. Cyprus heeft tot maandag om met een oplossing te komen. De Europese Centrale Bank heeft aangegeven na maandag te stoppen... met noodsteun aan Cypriotische banken als er geen plan is. In een woning in Eindhoven is een dode man van 66 gevonden. Het slachtoffer is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. De man uit Helmond was op bezoek bij de bewoner van het huis. De kennis was even de deur uit, maar toen hij terugkwam vond hij het slachtoffer in een plas bloed. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het is een raadsel wat er in de woning heeft plaatsgevonden. Er zijn geen sporen van inbraak gevonden en de bewoner wordt gehoord als getuige. Hij is geen verdachte, benadrukt de politie. Rechercheurs zijn bezig met sporenonderzoek. De Sonsenweg in Eindhoven is daardoor afgezet. Het idee om een deel van de single in Amsterdam om te dopen tot koningsgracht is afgekeurd door de straatnamencommissie. Het plan om de naam aan te passen komt van enkele deelraadsleden van het stadsdeelcentrum. Ook burgemeester Van der Laan staat achter het plan. Maar volgens de commissie mag een straatnaam alleen worden veranderd als er een zwaarwegend argument voor is. Bijvoorbeeld in het geval van een oorlogsmisdadiger. Volgende week neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing. Het weer. Vannacht nemen de bewolking en de oostenwind nog iets verder toe. Het koelt af naar min 2 tot min 5 graden. Morgen vroeg ligt de gevoelstemperatuur tussen de min 10 en min 15 graden. Later op de dag nog meer bewolking en mogelijk sneeuw. Het wordt dan tussen de min 1 en plus 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik zie, ik zie wat jij nu ziet en het is rood. Um. Toch? Of nee? Jawel, die auto voor ons is toch rood?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 NOS, langs de lijn, u bent welkom als u net inschakelt. U heeft niets gemist, helemaal niets. Want het was een, uh, ja, een saaie bedoeling al van het is er, uh, ja, uh, is er iets over te zeggen? Probeer het, is het succes. Ja, nou, er is altijd wat over te zeggen. En ik heb met belangstelling uh, ja, ook wat uitspraken natuurlijk gehoord uh, de laatste weken. Dat we, ja, dat, um, dat we ook net zo uh, goed kunnen spelen als, uh, als Barcelona en noem maar op, maar... Ja, wij zijn op het middenveld niet in het bezit van uh, Xavi en Iniesta. En mm -hmm. dat gaat nog steeds uh, twee keer zo snel. En dus, wat moet er dan gebeuren? Nou ja, dat, dat is het. Dat heeft, de, dat heeft dus ook wel met kwaliteit te maken. Er staan toch zeven jongens in de basis uit de Nederlandse competitie. Mm. Dat is een leuke competitie en is een compliment voor de Nederlandse competitie. Maar je speelt niet zomaar een heel verdedigend blok uit elkaar. Dan moet het echt sneller gaan. Ja, en dan, uh, dan, dan ga je dus uh, door, door, men, door middel van mensen te passeren en, en op snelheid, uh, dan ga je toch kansen krijgen. En dat gebeurt nu te weinig. We hebben te weinig mensen die een, uh, die een mannetje uitspelen. Er is te weinig verrassing. Ja, en dan, dan, dan stagneert het steeds. en Je bent eigenlijk een beetje op zoek naar zo'n uh, zo uh, echte pinchhitter... zoals we vroeger hadden. Met, met de uh, kont tegen de keeper aan. Uh, ja, ja zo'n Kees of... van Kooten hadden we vroeger. <laughs> en Een Peter Houtman, waar zijn ze gebleven? Maar, maar dit is er wel een wedstrijd voor. Nou, pak de selectie er eens bij. Ik geloof, volgens mij uh, liet Bas het al vallen. De enige die een beetje in die rol kan spelen is Siem de Jong. Ja, maar Siem uh, is natuurlijk ook niet het type spits wat een echte pinchhitter is. Wij hadden natuurlijk uh, in, het, in ons rijke verleden hadden we de, wel dat soort types. Want misschien moet je het wel over een andere boeg gooien. Hè? Wat opportunistischer en eens een keer een bal in de zestien. Maar dan heb je een kopsterke spits nodig, een breekijzer. We hebben ze niet meer, uh, Robert. Ja, maar we, dan toch. Denk eens in de oplossingen. Nou, denk eens in de oplossingen. Kijk... Um... Ja, je hebt, je hebt schaken die natuurlijk in vorm is. Uh, volgens mij zit hij er ook bij. Ja, oh, wel je snelheid voor snelheid. Ja, maar lens komt er niet erg langs aan de rechterkant. Het is ook heel lastig hoor om dit soort uh, verdedigende ploegen uit elkaar te spelen. En ja, het zal sneller, hè, want dat was ook het plan. Uh, van kant moeten worden gewisseld met de crosspas. En uh -huh. ja, met name Blind en, en Janmaat, die hebben dan de sleutel in handen. Dat zijn de opkomende backs bij Nederland. Maar ook die hebben we nog weinig gezien. En uh -huh. vanuit het middenveld is er nog, uh, nog bijna niks gekomen. En ook van Persie wordt bijna niet bediend. En je zag zelfs al wat irritatie ook weer ontstaan tussen uh, Snijder en, en Van Persie. Ja, ja dat, dat zijn toch jongens die, ja, die gaan zich dan ergeren als het niet loopt. Nee. Maar goed, ik, ik, heb, ik heb nog niet echt een oplossing nee, voor. Maar in, no die, die, in uh, bij, zit hij dan ook niet in de selectie? Nee, uh... dat, dat bedoelde ik ook. Kijk, Siem is, is, is natuurlijk wel in vorm. Maar ook meer op het moment. Uh, ja, ook bij Ajax uh, als, als komende middenvelder. Hè, zo maakte die van de week nog die prachtige goal. Uh, ook in die, in die wedstrijd uh, die we gezien hebben bij, uh, bij AZ. Mm -hmm. Maar ja, dat is niet echt nu de oplossing. Maar de, de, de, de, de, daarom zeg ik: de echte pinch hitter ontbreekt in deze selectie. En Nederland zoekt het in het voetbal. En dat is op het moment, in deze wedstrijd, is het uh, niet snel genoeg. Dus is het een lastige wedstrijd. Ja, want als, als het nog iets sneller kan, dan kan je ze misschien kapot spelen. Al is ja. het maar op conditie. Ja, uh, maar al moet ik zeggen, die, die, die, die, dit soort ploegen, uit, uit, een beetje uit het voormalige uh, Oostblok... die zijn altijd conditioneel wel, wel goed. En het kost natuurlijk niet zoveel kracht hè, als je daar staat met, uh, met twee linies van vijf. Ja, dan uh, kost dat weinig uh, ja, geen, of, of geen aanslag op je, op je, op je conditie. Dus, wat dat betreft kunnen ze dit makkelijk volhouden. en Sterker nog, ze komen er zelfs nog één of twee keer uh, dreigend uit. Huh. En uh, moet Vermeer zelfs nog uh, twee keer handelend optreden. Kan het ook nog eens zijn dat het inderdaad tegen je keert? Dat wij nu denken van oh we spelen ze op een gegeven ogenblik wel kapot. Want dan zijn ze conditioneel minder. Kan ja. het ook zo zijn dat op een gegeven ogenblik bij Oranje het uh, licht uitgaat. En dat ze een counter om de oren krijgen. Omdat ja. zij minder hebben hoeven doen dan Oranje. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, daar geloof ik niet in hoor. Ik denk nog steeds dat die goal wel zal vallen in de 67ste minuut of zo. En dan wordt het zo'n droge uh, 1-0. Ik schrijf hem even op. Ja, maar het publiek moet er ook een beetje achter gaan staan. Maar die zijn volgens mij vastgevroren, terwijl dat dak dicht is. Dus wat, wat is er aan de hand? <lacht> ik, ik hoor niemand in dat stadion. En het is doodstil. En ja, misschien zitten die mensen allemaal vastgevroren op die stoel. Ja, ja, ja. nou ja, goed. Zo erg zal het er niet wezen. Um, wie weet kunnen we even kijken hoe het bij uh, de andere wedstrijden is. En dan in eerste instantie bij... Uh... De wedstrijden in de Pool van Oranje. Frank Wielaert zit bovenop de redactie heel veel wedstrijden te bekijken. Onder andere, even kijken, Hongarije-Roemenië. Nummer 2 tegen nummer drie, hè Frank. Inderdaad, Hongarije tegen Ro Roemenië. Uh, daar is in ieder geval wel een doelpunt gevallen. De achtervolgers van het uh, Nederlands Elf natuurlijk. Allebei drie punten achter Oranje. En Hongarije is uh, een beetje aan het inlopen. Want die hebben na een kwartier een doelpunt gemaakt via Van Tjak. Speler van uh, Sion, dus staat Roemenië in Hongarije achter. Andorra speelde tegen Turkije. Die wedstrijd is al afgelopen. Turkije won die wedstrijd met uh, 2-0 op Andorra... Uh, door doelpunten van Selçuk en Burak Yilmaz. Uh, beide natuurlijk uh, van Galatasaray. En uh, uh, Turkije, dus ja, verwachte overwinning. Maar ja, goed, die hadden nog een hele grote achterstand. Ook nog op Ho Roemenië en Hongarije. Dus daar is niet zo gek veel uh, van te zeggen. Zal ik gelijk ook wat andere belangwekkende wedstrijden ja. doornemen? Ja. En Pool A bijvoorbeeld, Kroatië tegen Servië is een lekkere om even uh, mee te beginnen. Die tw twee landen hadden nog nooit tegen elkaar gespeeld. En troffen elkaar nu in Kroatië. En het Maximir Stadion, ook een prima uh, entourage om elkaar daar te treffen. Nogal grimmig oogend stadion, betonbak. En ze waren daar nogal bang voor rellen, maar er waren geen Servische supporters om dat al te voorkomen daaraanwezig. Uiteindelijk won Kroatië die wedstrijd met 2-0 door goals van Mandzukic en Olic. En Kroatië dus uh, nu voorbij België gestoken. Althans virtueel, want België is inmiddels ook begonnen aan uh, hun wedstrijd. Die spelen tegen Macedonië. In Macedonië staan ze daar ook al voor, dankzij een goal van de Bruyne. Zij doen het dus wel allemaal keurig netjes in uh, die uitwedstrijd... die ook vrij lastig is voor België. Zij zijn uh, daar heel goed uh, bezig. Kijken, Duitsland nog natuurlijk bij Kazachstan. Die wedstrijd is ook afgelopen. En Duitsland heeft uh, die opdracht heel netjes uh, ver, ver, vervuld. 0-3 werd het daar Zwijnstijger en Gutsen. Al na 22 minuten 2-0 voor Duitsland en een kwartiertje voor tijd mocht uh, Müller nog 3-0 maken. En daarmee was die wedstrijd beslist en loopt Duitsland voorlopig nog wat verder uit op Zweden... dat op dit moment nog aan het voetballen is. En ik kijk uh, naar spelers van Spanje die van het veld aflopen voor, uh, het, uh, voor de rust tegen Finland... Nou, dat is ook zo'n tegenstander. En Spanje, misschien geruststellend, ook nog 0-0 tegen Finland. Maar de diepste, spits, de diepste speler van Finland die staat echt 20 meter van zijn eigen goal. Ja, ja. Ze staan daar met z'n 11 eh, als een soort dubbele, driedubbele muur te verdedigen tegen Spanje. En tot nu toe, ja, ik zou niet zeggen het gaat prima, maar het gaat. Zo is het. Goed, in de rust nog even naar het schaatsen. Toch weer Wust en Kramer op de WK-afstanden vandaag. Goud op de 1500 meter en de 5000 meter. Sebastian Timmerman, uh, we verwachten het allemaal... Hè, maar als het dan gebeurt, is het toch mooi om te zien. Hè? Uh, ja, zeker weten. Beval, uh, vooral bijvoorbeeld bij uh, Sven Kramer... die uh, toch wel echt aan de bak moest, hoor. Zeker in het begin van zijn uh, 5 kilometer. De snelste tijd stond op naam van Jorrit Bergsma toen Kramer reed. Zijn uh, 1794. En in het begin moest Kramer het verschil maken. Dat deed hij goed. Hij wist natuurlijk ook wel dat Bergsma aan het einde veel verval had. Maar ja, uh, de omstandigheden zijn zwaar. Je weet maar nooit hoe zelfs uh, een, een absolute topper als Sven Kramer daarop reed. En als je hem dan zo ziet rijden, ja, dan, dan spat gewoon uh, uh, ja, veel meer dan de degelijkheid ervan af, De, de enorme klasse spat er vanaf. En zo rijdt hij naar 6, 14, 41 zijn vijfde wereldtitel op de vijf kilometer. Tel daar de drie wereldtitels op de tien bij op. Dat betekent dat hij acht individuele wereldtitels heeft. En dat is meer dan wie dan ook. Hij is nu de succesvolste schaatser op de weken afstanden. En dat is een, uh, een eretitel uh, die hem toekomt natuurlijk, absoluut. Ja, komt er überhaupt nog een moment dat hij te verslaan is, uh, vraag je af? Nou ja, misschien morgen op de 10 kilometer. Dat is toch een afstand die hij minder in de benen heeft de laatste seizoenen... dan deze 5 kilometer, waar hij zich vooral toch op gericht heeft. En Bersma en de Jong zijn denk ik op de 10 kilometer... meer in staat nog om bij hem in de buurt te rijden. Veel zal afhangen van de loting, die later vanavond nog bekend wordt. Wie er voor wie rijdt. Kramer reed vandaag in de laatste rit natuurlijk. Wist precies wat hij moest rijden om Bersma en de Jong te verslaan. Pop de Jong viel me vandaag wel wat tegen. Die zal wat goed te maken hebben op die 10 uh, kilometer. Maar op de 10 zal het niet zo'n uh, ja, ABC'tje. Daarmee doe ik misschien de, de concurrenten wel uh, heel, veel, uh, uh, ja. heel veel tekort. Maar uh, het zal niet zo heel gemakkelijk worden als dat het vandaag leek op de 5 kilometer. Maar het verschil tussen, uh, he, vandaag tussen Bergsma en, uh, en Kramer was bijna 3 seconden. Wat voor conclusie moet je daar dan uit nou, trekken? Het was, het was meer dan 3 seconden. 3,5 drie, drie seconden ja, ja, inderdaad exactly. was het. Ja, ja, ja wat, kijk. Morgen kan het een totaal andere race zijn. Wat ik zeg, hij heeft de 10 veel minder in zijn benen dan de 5 kilometer. Ik denk toch ook nog even terug aan de WK Allround in Hamer, waar hij echt op de 10 flink moest knokken hoor. Om wereldkampioen Allround te worden. Daar dachten we ook allemaal dat het veel makkelijker zou gaan dan het ging. De 10 is, is dubbel zo lang als de 5. Dat is een enorme inkopper die ik nu doe. Maar het is ook echt. Een, een moeilijkere afstand geworden voor Sven Kramer dan, uh, dan de vijf kilometer. Uh, uh, dus nee, dat, dat is niet zo simpel. Omdat ze nu zo eventjes af te maken... Uh, na het verschil dat we vandaag zagen op de vijf kilometer. Ja, nou, Skobref, dat is mooi voor de lokale werd ja. uh, uh, derde. Ja, maar uh, reed ook gewoon goed. Ja. Reed gewoon goede, ja. goede vijf kilometer, hoor. Absoluut, ja. En dan hier in wust. Um, die zei, het was een lekkere race, helemaal volgens het boekje. Als dit al een lekkere race is, wanneer is wat gebeurt er dan als het een hele goede race is? Een heel goede ja. race. Ja, zij is zo verschrikkelijk veel beter dan de rest. Dat het voor de rest uh, uh, uh, ja, voor de concurrentie echt verschrikkelijk moet zijn. Volgens mij als je Wust zo ziet rijden. Oh, ze reed tegen Nesbit voor de laatste rit. In de eerste anderhalve ronde ging Nesbit nog aardig mee met Wust. En toen was het alsof Wust tegen Nesbit zei: Nou, bedankt voor het vaatmaken, bedankt voor het opjutten van mij. Maar nu kop ik hem even in. Nu maak ik het even af. Ze demereerden gewoon bij Nesbit. En Nesbit had, uh, had geen reactie daarop. En zo wint Wust met meer dan 2,5 seconden voorsprong op Lotte van Beek. Die in de laatste rit nog net iets sneller was dan Nesbit. Nesbit wordt. Derde. De verschillen zijn zo verschrikkelijk groot. Wust heeft zo verschrikkelijk veel meer in huis dan de concurrentie dat je eigenlijk afvraagt... hoe ga je dit vasthouden? Hoe ga je er nou voor zorgen dat het volgend jaar weer zo is? Ja. En dat eigenlijk jammer is voor iedereen wist dat het seizoen, seizoen bijna ten einde is. Ja. Ja. Goed, dan de duizend meter hadden we ook nog. Dat werd voor Nederland een, een grote teleurstelling... Met, met name van Mark Duit. Dat kan ik me zo voorstellen. Die ten ja, want die ging onderuit. Ja. Ja, ja. En eh, voor de rest kunnen we dan zeggen... dat we daar naar vermogen hebben gepresteerd... Nee. of eigenlijk onder vermogen? Onder vermogen. Nuis wordt slechts vierde. Grootijs raakt zijn titel kwijt, wordt achtste. Zeer verrassende winnaar, Denis Kuzin uit uh, Kazachstan. Mo is terug, de Koreaan wordt uh, tweede. En Shawnee Davis eindigt op de derde plaats. Maar nee, dat was uh, de meest teleurstellende afstand van vandaag. Uit Nederlands perspectief tenminste. Ja. Goed, morgen meer uh, dan uh, van het uh, schaatsen. Dankjewel, uh, Sebastian. Kwart over één op deze zender. Een extra NOS langs de lijn. Een lekkere lange langs de lijn tot zes uur. Ook met het... Uh, Sportforum, Ook morgen weer. We gaan eens even contact zoeken met de Amsterdam Arena Fonds. Groenendijk nog steeds hier in de studio natuurlijk, jongens. Ja, jullie hebben wellicht Fonds meegekregen. Die zei, ja, we hebben eigenlijk niet een, een echte pinshitter. Volgens mij zei Barst dat ook al. Dus wat kan, wat kan je eigenlijk met deze selectie nog? Nou ja, kijk, ik, ik vermoed uiteindelijk wel dat, dat uh, Estland een keer zal omvallen. Alhoewel uh, Nederland verwoede pogingen doet om ze daar niet al te moeilijk bij te maken. Maar uh, het allerbelangrijkste is uh, dat uh, Nederland niet, zoals het zo mooi heet, uh, tussen de linies doorspeelt. Uh, dat, uh, dat men gewoon de strakke lijntjes zoekt en dat daar uh, vrij plichtmatig wordt rondgetikt. En ik zei het al uh, in het begin van de eerste helft. Als je constant de bal heel goed naar elkaar toespeelt... dan denk je wat zijn we goed, maar dan komt de slordigheid vanzelf en dan komt ook dat automatisme te vervallen. En dan kom je in een, in een stramien zoals je dat op dit moment ziet. Je, je zal gewoon uh, mensen met, uh, van het kaliber uh, robben van pers uh, van de vaart, nu, die in het geval is voor snijden, die gewoon nog steeds niet fit is. Uh, dat, dat, dat, dat roept men in Turkije. Dat hebben wij nu ook kunnen zien. Dat kan best ongelukkig zijn. Maar hij, uh, hij heeft gewoon veel meer kwaaltjes dan hij het verleden had, omdat hij gewoon zijn ritme mist. Maar dat soort spelers van dat kaliber, maar ook een lens... Die zullen op een gegeven moment iets geks moeten doen om de tegenstander uh, weg te spelen. Want zo is het voor Esland wel vrij makkelijk om overeind te blijven. Jack, je ziet, uh, je ziet ook nooit een, een derde man hè? echt in nee. beweging. Het nee, is allemaal, allemaal niet. statisch. Het is, het is plichtmatig. het is van A naar B. Het is, uh, ja. het is een rondootje. Wat ik zei, en het nadeel van een rondootje is dat je er nooit een doelpunt bij, uh, bij maakt. Terwijl we nu een wissel krijgen. Oper is eruit uh, bij Esland en uh, Zenjov gaat erin komen. Maar ik vraag me af uh, wat Van Gaal dan roept uh, in de rust tegen de spelers. En hoe de spelers het met elkaar dan hebben. Want uh, ja, op dit moment, we zitten gewoon op de helft van een wedstrijd. En we hebben allemaal nog steeds het idee dat het Nederlands helft wel deze wedstrijd wel gaat winnen. Maar je moet er niet aan denken dat hier gewoon uh, punten verspeeld worden. En het spel van de eerste helft geeft, uh, biedt weinig uh, houvast. Terwijl de tweede helft nu begonnen is. Alleen de reputatie van beide ploegen zou doen vermoeden dat er uiteindelijk wel wat gaat gebeuren. Ja, Balbezit bij Jammaat. Je mag uh, strikt genomen zeggen als je puntverlies verwacht. Biedt de eerste helft juist ongelooflijk veel houvast. Ja. Want uh, dat was allemaal niet best. Dus, na... En Ze hebben een paar schoten ook nog gegeven. Ja, ja zeker. De Estland heeft uh, strikt genomen. denk ik minstens zo vaak op doel geschoten als het Nederland zelf had. Namelijk een keer op twee, drie. En dan zeg ik over en naast dat doel is dan voor het gemak ook even op doel. Balbezit voor Estland in het begin van de... Tweede helft waar de diepte wordt gezocht. De Vrij achter de bal aanloopt. Die kan hij eigenlijk rustig. Terwijl hij nog wel achtervolgd wordt door Henrik Oyama. terugkoppen in de handen van Vermeer. Zoals gezegd Oyama dus nog een halfjaartje bij Fortuna Sittard gespeeld. Wat zit voor de Guzman die hem probeert door te steken bij Van der Vaart. Die bal is te zacht. Van der Vaart met de buitenkant van zijn linker kan er nog wel bij. En geeft hem dan een zetje naar de rechterkant. Via Jan Maat komt de bal dan weer terug naar de andere kant. En dan krijgt Blind de hoogte van de middellijn de bal. Het tempo moet omhoog. De passing dat, uh, dat gaat allemaal nog wel. Uh, naarmate de eerste helft voordeel werd het wel onzorgvuldig, Maar het moet sneller. Het moet veel en veel en veel sneller. Je speelt een tegenstander zo niet kapot. Balbezit voor Blind. Blind naar Van Persie. Van Persie met een hakje. Gaat niet goed. De overname is er via Jeger. Bal terug richting Parijko. De doelman knalt de bal naar voren. Komt hij de hoogte van de middellijn. Moet Blind het kopduel winnen van Poeri. Wint hij. Maar de bal gaat over de zijlijn. En zo uh, hebben de esten het balbezit. En halverwege hun eigen helft uh, is de man die uh, de inworp gaat nemen, is Jeker. Uh, Jeker overigens uh, gespeeld uh, J-A-A-G-R met uh, op beide A's. Uh, puntjes. Dus ik weet niet of dat uh, twee keer min dan plus is en dat hij gewoon Jager genoemd wordt. Is het die, balbezit... die wil heel graag kampioen worden in Duitsland denk. <laughs> ja. In ieder geval uh, Torjager is uh, het balbezit nu uh, voor uh, Lens. Goede bal, en nou, daar gaat Jammaat. Jammaat misschien richting het 16 meter gebied. Uh, gaat zeker richting het 16 meter gebied. Kan hij die bal geven, doet het richting Van de Vaart. Van de Vaart en daar gaat hij. Yes. Yes yes, yes, yes, yes, yes. Dat is een lekker moment en uh, dat is dan meteen de bevrijdende treffer. Het is de actie van Jan Maat. Het is ook meteen Van de Vaart die vaak bij bonscoaches onder druk staat. Omdat hij niet zo heel vaak een basispositie krijgt. Maar hij doet het heel goed. Hij wacht een beetje en uiteindelijk gaat die bal er dan in. En neemt Nederland meteen afstand van Estland. Zodat die wedstrijd ongetwijfeld gewonnen gaat worden. Laten we hopen dat er nu ook wat wegvalt qua druk wat Nederland betreft. Dat we nu gewoon zien van ga gewoon die actie aan. Je bent sneller, je bent beter dan de tegenstander en dan komen de goals vanzelf. Van der Vaart, 1-0. Het is niet uh, de mooiste goal die hij ooit gemaakt heeft, denk ik. Het is er eentje die wel past bij het duel, namelijk toch een beetje met horten en stoten. Uiteindelijk schiet hij hem van dichtbij goed in, maar ik denk dat die bal ergens onderweg nog uh, een wat andere richting krijgt. En dan in de verre hoek langs de keeper hobbelt. Ja, het is 1-0, terwijl Lens nu doorjaagt op uh, de doelman die een wat te korte terusspeelbal krijgt van Rachman Clavan. Het kan ook maar zo dat nu de bier los is en dat je er eigenlijk in een tijdsbestek van eventjes overheen holt. Keeper is geblesseerd. Keeper geblesseerd omdat hij in aanraking is gekomen met Lens. Die dus doorjaagt. En zo gaat de heer Parijko, die op het veld blijft liggen, zich opmaken voor een blessurebehandeling. Wilde ik zeggen. De verzorger van Estland staat wel klaar, maar volgens mij valt het allemaal wel mee. En uh, staat hij alweer. Keeper, uh, of de scheidsrechter is even komen kijken. De reservekeeper zie ik uh, wel in beweging. Dat is voor de zekerheid. Dat had overigens ook nog Marco Meerits kunnen zijn. Dat is het niet. Die uh, nog onder contract stond bij Vitesse. Niet dit seizoen, voor seizoen. Daar niet heel veel aan spelen en keeper toe kwam trouwens. Uh, ook een Est. Maar volgens mij gaat het met deze Parejko wel weer. Scheidsrechter die het spel even moest stilleggen. Gaat nu verder met de scheidsrechtersbal. En de doelbe te maken van de vaart, zeg, Die geef ik dan maar netjes terug aan de heer Parejko. Die dus weer uh, bij de les is. Gaat nu de bal pakken terwijl uh, Van Persie een beetje aan het. Uh... Storen was waardoor Parijs de bal moet oppakken. Knalt de bal ver naar voren. Komt recht op de helft van Nelson zelf. De overtreding van de vrij wordt niet bestraft. Balbezit uh, is voor Estland. Uh, dan zit de vrij er goed bij. Geeft de bal richting van Persien. Neemt de bal goed aan. Richting Strootman. Goede bal ook richting van de vaart. Het tempo gaat absoluut omhoog nu. Robben Robbe met twee man voor zich. Uh, geeft die bal uh, de hoogte van de penalty-stip. Wordt weggewerkt. Overname weer voor uh, in dit geval Strootman. Strootman Robben. Robben blind. Nu moet hij helemaal naar de rechterkant van het veld. Naar jamaat Maar de tussenstations die uh, ja, er zijn zoveel dat je bij Monopoly denkt, gaan ze ook nog een keer lang starten. Is het nu met de Guzman. De Goesman, goed gespeeld. Robber, de Guzman aan de linkerkant van het veld. De Guzman, moet die bal dan met zijn linker voorgeven? Komt slecht voor. Komt uiteindelijk ook weer, toch weer bijna bij de Guzman omdat de esten ook vrij paniekerig wegwerken. En zitten we in de vijftigste minuut van de wedstrijd. Gaat het tempo omhoog, wordt de druk groter. En zal het scorebord straks ook een andere stand laten zien dan 1-0. Want die 2-0 komt eraan. De Goersman, bal voor het doel, lijkt me een beetje te ver. Helemaal bij de tweede paal moet Lens nog de lucht in. Dat uh, Laat hij dan maar over aan de verdediger die daar de bal vrij makkelijk kan wegkoppen. Opgevangen weer door de vrij. Je ziet wel dat op het moment dat het tempo omhoog gaat, het Nederlands elftal... Dat uh, aan kan, wat hoger tempo. En bij Estland inderdaad iedereen ogenblikkelijk in de paniekstand schiet. En daar grote fouten worden gemaakt. En mensen het even niet meer weten. Daar kun je dus vrij snel van profiteren als je dit volhoudt. Van de vaartballetje het stadgebied heeft van Persie. Met het hoofd van Persie. Bijna 2-0. Kopt de bal. Terwijl hij zeg maar net voorbij de tweede paal staat. Terug richting de verre hoek. Maar daar staat dan uiteindelijk de keeper. Die heeft lange armen. Die kan de bal vervolgens uh, weg. Of uh, uit de lucht gissen Die wordt dan vervolgens de andere kant weer opgetrapt. Komt voor de voeten van Vermeer. En zo heeft het NL zelf dat de bal weer uh, makkelijk terug. Grote kans voor Robin van Persie. Die uh, de bal vervolgens weer krijgt. Langs de tegenstander loopt. En dan de bal meegeeft aan de buitenkant. Lens bal voor het doel. Maar de tweede paal staat van de vaart. Maar bij de eerste paal duikt de doelman op de bal. De eerste zes minuten van de eerste helft. Hebben meer opgeleverd de dan de Van de tweede helft. Hebben ja. meer opgeleverd dan de hele eerste helft. Dat klopt. Omdat de tempo gewoon omhoog gaat. Omdat dat de remedie is om de tegenstander kapot te spelen. En jezelf niet in slaap te sussen. Is uh, nu... Uh... Jammaat bijna weggestuurd door Lens. Jammaat gaat er hard in. Krijgt dan een knal, maar doet dat eigenlijk ook een beetje zelf. Hij heeft soms ook wat onbeheers over zich. Gaat er zo hard in dat hij nu even geblesseerd raakt en dat er verzorging moet komen. Maar dan gaat hij er zoveel in dat het risico op een, een blessure, zoals in dit geval wordt aangeduid door Van der Vaart, die gebaart dat er iets met de schouder zou zijn van van Jamaat, dan kan dat zomaar gebeuren. Balbezit dus even voor Lens, maar die staat erbij te kijken hoe Jamaat wordt geholpen door de Vizio. en zo. Kijken we op het scorebord zien we dat er bijna 52 minuten zijn gespeeld. Dat er één treffer is gescoord en dat Van der Vaart... degene is die op het scorebord staat achter de 1-0 van Nederland. En dat met Van der Vaart ook een speler wordt genoemd... die na het uitvallen van Snijden een goede invalbeurt maakt. Het gebeurde al snel in de wedstrijd, in de 36e minuut. Snijden wat last van bovenbeen dan wel Lies, Maar Van der Vaart is zeker geen verzwakking. Jan Maat buiten de lijnen. De bal uh, in het bezit van Estland, waar het uh, net dus even tot tiental gereduceerd is... Janmaat wordt verzorgd. Die uh, krijgt een uh, partij oefeningen te verwerken. Om te kijken of dat met die schouder allemaal nog gaat. En heel zelf al heeft de bal evengoed met z'n tien alweer veroverd. Martins Indy achterin. Nu zet Estland druk omdat ze blijkbaar ruiken dat met een man meer er misschien even iets mogelijk is. Dan moet de bal terug naar Vermeer. Die wat paniekerig wegtrapt naar de zijkant waar nou net een man minder staat. Want daar is de Goesman nu een soort gelegenheidsrechtsbek. Daar kan Estland eigenlijk vrij makkelijk weer overnemen. Maar verspeelt het de bal door die over de zijlijn te lopen. En dan komt aan de overkant van het veld Jan Maart weer terug. Dat blijkt allemaal mee te vallen. Ja, het lijkt me als je een schouderblessure hebt heerlijk om uh, meteen te moeten ingooien. Ja, en als je dat kan valt het dus inderdaad allemaal mee. Steekt de bal nadat hij hem terugkrijgt. Levensgevaarlijk je ja. de twee tegenstanders door het centrum van de Nederlandse verdediging in. Maar dat loopt goed af. En zo is het bij 11 tegen 11. 1-0 de voorsprong door de goal van Van der Vaart. En het uh, Nederlands elftal, maar dat is bijna traditiegetrouw in deze wedstrijd in balbezit. Balbezit bij Jammaat, Jammaat dus gelukkig hersteld, geen last van de schouder. Althans niet zichtbaar is het balbezit nu bij Bruno Martens. Indy die de bal hard speelt richting van de Vaart. Die de bal uitstekend onder controle neemt. Van de Vaart tussen twee man in, komt tussen de derde man in, speelt de bal goed richting de Guzman van de Vaart. Die ziet dan dat de bal richting van Persie gaat, Jaagt zelf door van de Vaart omdat van Persie er niet bij kan komen. Het uitverdedigen van Estland is dan riskant, maar lukt uiteindelijk wel via de rechterkant. via Jager. Jager probeert de bal richting. Puur te spelen, kan er niet bij komen. Bruno Martens in die knalt de bal een knalhard over de zijlijn. Daar waar uh, enige ja, vernuft toch misschien had uh, kunnen leiden tot een opbouw bij Nederland... is het uh, balbezit bij Estland. Maar aangezien uh, er niemand is die die bal snel geeft... en uh, een ballenjongetje met twee ballen probeert die bal uiteindelijk... Uh, althans één daarvan richting Jagger te spelen... gaat die bal nu pas uh, in het spel komen. Gespeeld uh, bijna 54 minuten. Nederland op een enorm voorsprong van de vaart doelpunt te maken. Het is in ieder geval het geluid dat er komt van de tribune... Uh, wel wat aardiger. En uh, je, ja, je ziet gewoon dat nu dat de tempo omhoog gaat. De tegenstander direct gaat omvallen. En dat het van 1-2-0 gaat worden. Jan Maat uh, trekt toch nog wat met de linkerschouder. Dat is het probleem. Ja, Daar, uh, die heeft hij toch wel van de Rijn van. loopt warm. Ja, want hij heeft er toch echt wel serieus last van. En de vraag is of hij de wedstrijd kan gaan volmaken. En zou hij al zeggen het gaat wel. Dan kun je ook afvragen of je dan risico wil nemen met het oog op dinsdag. Waar Roemenië hier in Amsterdam op bezoek komt. Twee thuiswedstrijden dus in deze Cyclus van het Nederlands Elftal. Straks in september komen de twee uitwedstrijden. Dan wordt het Estland uit Andorra uit in één week. Terwijl de Esten nu via de rechterkant. Puri, proberen een aanval op te zetten. Poeri neemt de bal eigenlijk niet goed aan. Die stuit het een meter of wat van zijn schoenen af. De aanval krijgt toch nog een vervolg trouwens. Maar uiteindelijk komt hij niet voor de voeten van Oyama. Blind moet ingrijpen. Nadat nou, eerder de vrijdag dat deed. En dan gaat er een vlag omhoog. En krijgt het Nederlandse Elftal een vrije schop te nemen. Nou is ook De Vrij een beetje aan de trekkenbenen. Het zal toch niet zo zijn dat we na Snijder geblesseerd naar de kant... Janma met een probleem aan de schouder. Die staat er dus voor de, voor de duidelijkheid nog nu ook. De Vrij met de problemen krijgen. Dat lijkt ook allemaal wel mee te vallen. Maar dan wordt het wel het verhaal van de tien kleine negertjes. zit voor Van de Vaart. Van de Vaart ziet Lens bewegen aan de buitenkant. Lens om zijn tegenstander heen. Binnendoor buitenom, toch buitenom. Bal voor het doel, bal voor het doel. Wordt nooit niemand aangeraakt met de tweede paal staat Robben. Maar zijn tegenstander die wel gevoeld heeft dat Robben daar moet komen... Komt dan de bal, jager over de achterlijn. Hoekschop voor Oranje. Bij de corner. De eerste corner in deze wedstrijd. Dat is eigenlijk ook opmerkelijk. We zitten al in de tweede helft. De eerste corner is een corner die door Nederland genomen gaat worden... van de linkerkant van het veld door de Guzman. Bij uh, Nederland uh, bij de penalty step Bruno Martens die uh, Steven de Vrij staat daar. En uh, achterin uh, staat Lens opgesteld. Uh, dat is uh, nadrukkelijk geoefend. Afvallende bal eventueel voor Robben. Komt die bal voor. Wordt uh, door Lens en iedereen en alles gemist. En iedereen en alles is in dit geval misschien wat overdreven. Maar Kruglof was degene die met Lens in kopduel ging. Bal gaat over de achterlijn. En zo zitten we na 10 minuten in de eerste helft te kijken naar. Uh, of in de tweede helft te kijken naar een uh, wedstrijd. Die in ieder geval later in de boeken in zal gaan als zijnde een overwinning voor. Oranje. Daar hoeven we eigenlijk niet zo aan te twijfelen, ondanks die geringe voorsprong van 1-0. Maar niet één waarvan je zal later zegt, zal opa nog een keer een leuke video van Oranje laten zien. <lacht> Toch? Ja, nee. Dat heet DVD tegenwoordig bovendien. Klafan uh, krijgt de bal op zijn hoofd. En die, uh, Zie je, daarom komt... gaat hij er niet in. Snijder, of Snijder Lens, die de bal wil controleren... maar er eigenlijk een beetje langs heen loopt... leidt dan ongewild een tegenaanval van Estland in. Maar die bal wordt dan aan de andere kant van het veld... door de vrij weer even hard. De helft van Estland opgetrapt komt voor de voeten van Van Persie... die mooi opent naar de linkerkant Robben. Nou heb je eigenlijk de ruimte om een actie te maken. Hij houdt even in. Dan is de ruimte weg. Geeft de bal breed naar Strootman. En dan is de omsingeling weer een feit. Robben. Nu recht voor het doel de Goesman die de bal graag wilde. Robert draait de andere kant op zoek contact met Strootman. Strootman verslikt zich. in de tegenstander houdt hij nog wel even vast. Dat voorkomt een snelle uitbraak. Hoewel er komt een diepe bal. Maar die komt bij de Nederlandse verdedigers terecht. En niet bij de heer Sergei Senjov. Die dus na de rust in het elftal gekomen is voor Andres Oper. De man die een tikkie krijgt van Strootman. Dat is Morozov. Die is blijven liggen. Die voelt nu aan de rechterenkel enkel of dat allemaal nog gaat. Als de scheidsrechter op bezoek komt en het... Zieke bezoek nog wat extra cachet krijgt, omdat ook zijn collega Jager even komt kijken. En dan besluit hij toch maar weer te gaan staan. Krijgt van Stroopman zelf nog uh, een schouderklopje en zegt gaat het, het gaat. En dan kan de wedstrijd weer in gang worden gezet met de tweede scheidsrechtersbal van deze tweede helft. Naar ruim 57 minuten. Jan Maat staat erbij en zegt uh, ik speel hem terug naar de Vrij. Wat doet de Vrij? Geeft hij hem dan terug aan de tegenstander? Of hadden, oh nee, wij hadden de bal, dus dit klopt. Zit de bal bezit voor het zelf al, de Vrij en Martin Zindy. Martins in die de, vrij, de Vrij richting Janmaat. Janmaat uh, terug richting de Vrij. Bij Nederland uh, op dit moment alleen nog Ricardo van Rijn die zich uh, aan het stretchen is. Uh, en je ziet uh, aan Janmaat dat hij toch wel wat last heeft van de schouder. Want hij, hij heeft zijn, arm, zijn linkerarm gewoon wat omhoog om het een beetje te ontlasten. Maar hij wil zich wel aanbieden op het moment dat de Vrij het balbezit heeft. De richting De Goesman. De Goesman nu naar Janmaat. Jan Maat neemt die bal aan. Doet dat goed met Lens. Lens en Jan Maat. Slechte bal van Lens lijkt het. Omdat Jan Maat even terug moet. Maar de Esten die lopen letterlijk achter de bal aan. Waardoor het balbezit nu is bij de Goesman. Ruimte en vrijheid. Opening naar de linkerkant is wat ruim. Maar komt uiteindelijk toch bij Robben. Robben 1 tegen 1. Geeft die bal voor. Komt uiteindelijk niet bij Van der Vaart. Want er zit weer een S tussen. En zo is het balbezit bij Strootman. Die eigenlijk meteen moet openen naar de rechterkant van het veld. Maar men durft nu ook met deze bal van Bruno martens dus indies eindelijk een keer risico te nemen. De bal komt dan bij Jamma terecht. Ik wil zeggen, men durft geen risico te nemen. Neem dat nou wel. En dan zou Van Persie gewoon hebben moeten scoren. Van 4 meter. Maar die bal die je met zijn rechter neemt... schiet hij voor de eerste paal langs. Een enorme kans voor Oranje. Maar zo'n bal van Bruno martens indies dat geeft dan een keer aan van... doe eens een keer wat geks. Want je kan gewoon van alles doen. Want die esken zijn echt niet zo goed. Het komt dus toch weer dankzij Janma. Ja. Die uh, doorzet en eigenlijk doorloopt op een... De bal van Martens Indy die eigenlijk verschrikkelijk slecht is. bal is een soort vuurpijl. Het belandt een beetje tussen Jan Maat en de verdediger. Janmaat loopt door en omdat die verdediger slecht uittrapt, die schiet de bal namelijk tegen het hoofd van Janmaat op, krijgt hij met een gelukje uit de kluts nog mee. En dan levert hij een prima voorzet af waarvan Persie inderdaad eigenlijk gewoon de 2-0 moet binnenlopen. Maar dat dus niet doet. Nu aan de andere kant krijgt Estland zwaar een vrij schop. Vasiljev achter de bal. Drie aanvallers mee naar voren, drie middenvelders daarachter. En het hele oranje-elftal na een uur voetballen bij een 1-0 voorsprong terug. Zeg maar net op de rand van het eigen strafschopgebied, Waar invaller Zenjov een beetje aan het ruzie maken is met Martis Indy. Daar komt de bal niet. Die komt helemaal naar de andere kant bij Poeri. Die er vanaf de rechterkant een actie moet maken of een voorzet geeft. Een voorzet wordt het. Dan wordt er geduwd, blijkbaar. Door de man die denkt de koppen, Kroeglof. Maar die heeft even daarvoor van de Vrij een duw gegeven. En de vrije schop ligt klaar voor Kenneth Vermeer. Om het publiek te vermaken, dat is namelijk eigenlijk al een uur niet gelukt. Er is wel gescoord door van der vaart, maar toch zal Oranje... Laat ik zeggen, om de mensen met een leuk gevoel naar huis te sturen nog wel een paar goals moeten maken. Maar uh, ja, we hadden een korte opleving rondom de goal. Maar daar is het eigenlijk een beetje bij gebleven. Babbe zit uh, voor uh, de vrij. De vrij naar uh, Martins Indy. Martins Indy. De bal richting, uh, dat scheelt weinig. Strootman die uh, wordt opgejaagd. Uh, van Martens Indies is ook een onzorgvuldige paas richting Strootman. Die net ook mijn controle kan houden. Dan uh, gaat hij ook niet goed. Dus het uh, zitvoetbal met Van Persie en een actie van Van der Vaart. Met een dubbele Rietberger. En uiteindelijk dan ook nog een flikvlak raakt hij die, die bal kwijt. En uh, aangezien dat ook bij de tegenpartij het geval is. Funke raakt de bal kwijt. Is de overname voor het Nederlandse elftal met Jamma. Uh, met het publiek zit echt te kijken naar, ja, naar, naar zo weinig. Naar, uh, ja, men hoopt op. En men, zeker de kwaliteit van een aantal spelers nu van Persie schitterende actie. Dat wil men zien. Over de linkerkant van het veld, maar die speelt in de bal te ver, te hard en te diep richting Robben. Het is allemaal wel mooi, het is allemaal wel leuk zo'n actie. Maar uiteindelijk is het laatste dus niet goed. En is de teleurstelling bij het publiek dus weer hoorbaar. Ja, blijkbaar is uh, Nani of Valencia of Giggs altijd wel bereid om daar al te staan. En is dat nu niet het geval waardoor Robben eigenlijk gewoon te laat vertrekt. En de paas van Persie, die volgens mij op het eerste oog helemaal niet zo slecht was, gewoon niet meer kon belopen. Doeltrap voor Parijko. En uh, met 1-0 is, ja, want je zegt dat terecht, is natuurlijk eigenlijk wel voor je gevoel die wedstrijd al beslist. Maar is het natuurlijk al dan wel heel link, want één keer een bal verkeerd. Zoals nu misschien, als uh, Vermeer een bal krijgt teruggespeeld, maar wel heel lang wacht bij het verwerken daarvan. Valt hij één keer verkeerd, zit je diep in de zorgen. Aan de andere kant van het veld gaat Blind, die een bal wil wegtrappen. Maar dat doet via een tegenstander nu een ingooi nemen. Maar we moeten even wachten, omdat Estland voor de tweede keer gaat wisselen. Kroeglof gaat naar de kant en uh, Tarmo Kink... ...komt voor hem uh, in het elftal. En dan maar hopen dat hij niet te veel gaat hoesten. Ja. Balbezit in ieder geval uh, voor uh, het Nederlands elftal bij die inworp. Uh, dus uh, in het veld gekomen. Of kink, tarmo kink. Met uh, Strootman en Blind. Blind die knalt de bal. Dat is het altijd heerlijk als je net het veld in komt van ongeveer anderhalve meter op de rug van diezelfde kink. Die daar even inderdaad uh, last van heeft. Maar uh, uiteindelijk uh, heeft Nederland weer balbezit. Halverwege de eigen helft. Blind kijkt naar Vermeer. Gooit uh, hopelijk niet naar Vermeer. Stootman zegt: Gooi die bal naar voren. Blind gooit die bal naar voren, maar gooit hem dan uh, naar uh, een Est. En dan krijgen we een kopduel. Waar uh, uiteindelijk Robbe de bal uh, probeert uh, in Nederlands balbezit te houden. Dat lukt niet. De Est uh, raakt de bal dan uh, aan. Blind houdt de bal binnen. En uh, uiteindelijk zet Van Persie niet aan. Waardoor hij, uh, ja, het is slordig zeg, uiteindelijk weer via Nederland over de zijlijn gaat. Het enige voordeel is dat de minuten weg tikken. En dat we inmiddels in de 63ste minuut van de wedstrijd uh, zitten. En dat uh, het uh, inworpje van uh, de Esten ongetwijfeld weer een Nederlands balbezit gaat opleveren. Ja, Bruno Mart is in die, maar die speelt de bal dan ook niet goed. Gaat over de zijlijn. Weer een inworp voor Estland. Halverwege de helft van Nederland aan de rechterkant van het veld. En het is weer stil. Buiten gewoon stil in het stadion. Ja, wel een fase waarin Oranje even alle hens aan dek moet hebben. Want het zichzelf moeilijk maakt met een paar hele domme fouten. Waardoor de tegenstander nu al een minuut met de bal op onze helft staat. En nu met een ingooi vanaf de rechterkant het straf opbied. Van Oranje binnenkomt. Daar wordt de bal weggekopt. Opgevangen door Strootman. Die geeft hem een hijs naar voren waarvan de Vaart staat. Die verlengt hem met het hoofd. Maar daar staat geen Nederlander. Lens loopt wel, maar komt te laat. Dan gaat de bal van de Esten terug naar de doelman. Daar loopt dan Lens ook nog op door. Maar heeft Parijs de bal alweer een hijs de andere kant opgegeven. Daar waren die aanvallers eigenlijk net allemaal weg. Zodat Blind een relatieve rust de bal moet kunnen terugkopen nu naar Vermeer. En Vermeer rolt dan uit naar de Vrij. Het moment is nu wel gekomen dat Estland besloten heeft wat uit de schulp te kruipen. Nederland wat onder druk te zetten. Vermeer neemt heel veel risico. Na een balletje dat hij krijgt van de Vrij om die terug tussen twee mensen door te spelen naar de Guzman. Dat loopt goed af. Terwijl nu Van de Vaart zoekt naar nou Van Persie in het strafgebied van Estland. Maar Estland langzaam maar zeker durft wat meer te komen. En wil ook wat meer de Nederlandse verdedigers onder druk zetten. Dat levert gegarandeerd aan de andere kant natuurlijk ook wel weer wat ruimte op. Nu Van Persie gezocht, maar net het hoofd nog van Clavant ervoor... En de handen uiteindelijk van komen. Ja, ik zit toch te denken aan, uh, aan Siem de Jong. Minder nog dan aan, uh, in, in een rol als, als pinshitter. Maar wel omdat hij die, die 9,5 rol eventueel krijgt van... Uh... Van Van Gaal, iemand die tussen de 9 en 10 positie inzit. Iemand die tussen de linies door kan en wil voetballen. Want wij spelen echt via rechte lijntjes en via mooie ingestudeerde patronen. Maar niemand eigenlijk doorbreekt dat Stramien. Balbezit bezit nu bij de Koesman. hoort hoogte van de middencirkel. Kan open naar de rechterkant van het veld, kijkt daar twee keer naar. Van der Vaart heeft die tijd niet nodig, geeft die bal meteen. Lens probeert het ook, reclameert dan dat er Hens gemaakt zou zijn. Maar laten we nou gewoon doorvoetballen met Jamaat, Jamaat de Koesman. De Koesman naar Lens. Je ziet te vaak te veel de telegrafische actie. Waar hij gaat daar naartoe. Lens die gewoon tegen de tegenstander oploopt. De bal via zijn eigen voet over de zijlijn speelt. En zo begint het publiek weer te morren. En ook dat is volledig terecht. Het is gezien de status van de spelers die in het veld staan bij het Nederlandse al veel te weinig. Misschien nu slecht uitverdedigen van de Esten. Is het misschien een mogelijkheid om er nog bij te komen. Uiteindelijk is het Van der Vaart degene die nog het dichtst bij Parijko komt. Maar de doelman van Estland pakt aan de bal. 65 minuten gespeeld. stand nog steeds 1-0. Het is schamel. Het is slecht. Het is zwak. Al twee keer gezegd, Estland staat slechts 89ste op de FIFA-ranking tussen Nieuw-Zeeland en Jordanië in. Gek genoeg, afgelopen EK waren ze er bijna bij, want ze mochten zowaar play-offs spelen. Daar werden ze door Ierland uiteindelijk uitgeschakeld. Maar eh, ze kwamen in de pool na Italië, wel voor Servië en Slovenië uit. Dus toen kon het wel. Lens is weg aan de rechterkant nu. strafschop strafschopgebied binnen vanaf de zijkant. Balletje voor het doel. Daar is Van Persie net niet. Daar staat weer net het been tussen Van Klavan. Van wie je veel mag zeggen. Maar hij heeft blijkbaar wel geleerd om vaak op de goede plek te staan. Want hij staat uh, veel in de weg. De oudspeler van van Herakles dus een AZ, terwijl de Guzman nu opent naar een doorgelopen Jan Maat. Maar daar zit dan de linksback van Estland tussen teniste die de bal de andere kant op kopt. Nu wel heftig door Jan Maat wordt opgejaagd. Het dan niet meer weten en de bal over de zijlijn speelt. Dat is goed werk van Jan Maat. Dan 66 minuten een ingooi voor het Nederlands Elftal. Vanaf de rechterkant van het veld. Wie wil naar de bal? Van de Vaart wil wel. De Guzman wil wel. De Guzman krijgt hem. Dan uh, wil Van de Vaart wel de bal. Die wordt ook aangespeeld, maar loopt er eigenlijk een beetje langs. Dan openen de Esten met een diepe trap naar voren. Daar moet de Vrij aan de bakken. Die doet dat naar behoren door zijn tegenstander uit te kappen. Maar er wordt nu echt wel serieus doorgejaagd. Ook als Vermeer de bal heeft. Door uh, de aanvaller Oyama en de invaller Zenjov. Slecht uh, de bal naar voren van het Nederlands elftal. Hens was er van Estland. Spelers uh, mogen dan doorgaan. Waar het niet dat er een, uh, een soort weurgreepje is. Uh, maar niet erger dan dat, Funk. Die uh, leunt dan even tegen Stootman aan. Nu van de vaart. Terwijl van Persie van de bal wegloopt. Komt er misschien uh, een actie van de rand van het 16-meter gebied. Ook dat lukt niet. Estland werkt dan weg. Bruno Martens in, die in balbezit. Die meter over de middenlijn. Ook hij kijkt. Alles in stilstand. Dus uh, ja, wat verwacht je? Als er niemand beweegt. Behalve die eerste zes minuten in de tweede helft is dat eigenlijk steeds het geval geweest. Als er niemand beweegt en de paasje niet sneller is, dan uh, wordt het buitengewoon vervelend om naar te kijken. Nu met uh, Bruno Martens in, die gaat de bal richting de vrij. Kijkt hij even naar Jammaat. En dan gaat die bal naar Jammaat. Jammaat kijkt dan ook weer even. Geeft de bal dan naar de Goesman. De Goesman van de vaart. Van de vaart is de enige die constant de bal in één keer speelt. Nu met de Goesman. Goede bal naar de linkerkant van het veld. Bevalt nog goed, Goesman. Bal bezit nu voor Robben. Robben tussen twee man in. Robben met de bal richting van Persie. Uitstekende actie van van Persie. En dan de Goesman voor de 2-0. Nee, dat is een goede aanval. Het gaat sneller. Er zijn wat acties. En dan krijg je meteen mogelijk. Ja, het is allemaal niet zo ingewikkeld als je het uh, kan analyseren. De uitvoering vanavond laat eigenlijk al 67 minuten te wensen over op een klaar, paar kleine opklaringen na. En dit was een opklaring waarbij niet alleen de snelheid inderdaad in de aanval zit. Maar er ook gewoon eens een actie is van Robben die een mannetje voorbij dribbelt. De bal uh, aanspeelt dus bij Van Persie. Die heeft nog een actie waarmee die één tegenstander aan de verkeerde kant voorbij loopt. En dan uh, de bal breed legt omdat hij zelf niet kan schieten. Goede aanval, prima schot van de Koesman. Metertje over. En vervolgens heeft het Nederlands zelf dan nu weer balbezit via Robben. Die laat dan weer een heel domme bal onder zijn benen doorlopen. En daarmee krijgt Estland.